Dit is Scholse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. De Goolse Kring is onder redactie van Ben Lone, Leo Loosten, Bernard Robbe, Gerard de Groot en Lucie Roodbol. En de presentatie van vanavond is in handen van Ben Lone en Lucie Roodbol, alleen Ben Lone is er nog niet. Maar die hoop ik toch dat hij heel gauw komt. We hebben van, vanavond drie gasten. Dat is Lianne Starkenburg, dat is Frans Pasman en Dick Hartman van de stichting uh, Hulp uh, Roemenië. Zo zeg ik het goed, hè? Ja. Sorry. Het is Hartveld. Hartveld, oh. Ja, ja, ja. Eren we ere, ere toe? Ja, hè? nee, je hebt gelijk. Namelijk nou, dat is. Uh, uh, maar voor we jullie, ja, en, en de tweede gast, dat ben ik zelf. Als Ben niet komt, dan is er een unicum binnen de Golse kring. Dan moet ik namelijk mezelf interviewen. Oh. Dat ben ik heel benieuwd hoe dat zal lopen. Ja. Uh, maar voordat we aan de gesprekken beginnen en we beginnen inderdaad aan jullie vragen te stellen, begin ik vragen te stellen. Wil ik toch een, een, een rondje namelijk wat was er in het nieuws? En het liefst in Goorlen en omgeving, maar het kan ook zijn datgene wat je sowieso bezighoudt uit het nieuws. En Lianne, dan wilde ik bij jou beginnen. Oh, direct bij mij. Ja, in het nieuws. Ik heb eigenlijk uh, niet echt veel gevolgd. Want ik ben alleen maar een paar dagen hier in uh, Nederland. Ja. Dus ik heb niet te veel gevolgd. Maar het grootste nieuws wat je eindelijk overal in Europa ziet, het gaat over die vluchtelingen uit Syrië en dat hoor je ook op radio en op televisie. En daar heb ik nog iets mee gekregen? Dat was uh, iets met justitie. Dat was een van die man die zich een kleine kinderen vastzat of zo heet. Oh, okay. Dat was is niet, zo, ja, ja, niet ja, zo, mooi. Maar ja, ja. eindelijk het belangrijkste is, Dat is het vluchtelingen. Belangrijkste, toch de vluchtelingen. vluchtelingen. Ja, we hebben hier de afgelopen week we in Goorlen... de week van de vluchtelingen gehad. Dat is een samenwerking met vluchtelingenwerk in Goorlen. maar ook de bibliotheek. Die hebben een hele week uh, georganiseerd in het kader van vluchtelingen. En er zijn twee lezingen geweest, en er is een workshop geweest, en er is een markt geweest, en uh, er zijn ook een dialoog met Mensen vanuit Syrië die hier wonen. En uh, ja, dat is een hele week heeft dat geduurd. En ik heb begrepen dat dat heel veel belangstelling heeft gehad dat dat heel goed is gegaan. Dus dat, dus vluchtelingen, ja, dat blijf je bezighouden. Hè? Ik kan het wel bevestigen. Ja? Want afgelopen zaterdag, toen was het dan de open dag, ja. uh, uh, met de informatiemarkt. En uh, mm -hmm. er waren erg veel uh, buitenlanders. Uh, ik denk ook veel Syriërs. maar Ze kenden het wel enkele. Ja. En ik was er zelf ook. En het was uh, erg goed georganiseerd. En het was een uitgebreide. Uh, voorlichting uh, over hoe dat werkt, als je hier binnenkomt in Nederland totdat je uh, tot, tot het krijgen van de status, ja. van de verblijfstatus en dat waren twee mensen uit uh, van het asielzoekerscentrum mm -hmm. uit Oosterwijk die dat hier presenteerden en dat deed ze ook weer heel leuk met een, met een rollenspel, want er kwam iemand binnen die zich aanmeldde en, en, en ja. al die vragen met een tolk die via de telefoon dan tolkte, ja, ja. uh, dat was wel heel mooi om, uh, om dat mee uh, te maken. Ja, ja. Ja. Ja, want vaak weet je dat niet. Hè. Je leest daar veel in over de kranten, maar mensen zelf spreek je haast niet. En, uh, ja, het is dan in, en je kan je ook nooit, daar hadden wij het in de workshop over, je ook nooit inleven in wat mensen die op de vlucht zijn, wat die, uh, wat die meemaken en wat die doormaken. Je leest erover en uh, ik kan het alleen maar verschrikkelijk vinden. Ja, voor, eind vorig jaar, 21 december, is er... Uh... Voor de vluchtelingen die, die gehuisvest waren in sint Zorg in Tilburg, zijn, is er een, een welkomstmaaltijd, een kerstmaaltijd georganiseerd. En daar was, daar was ik met mijn zoon ook als vrijwilliger bij, bij betrokken. Ja. En in een actueel programma van gisteren, dat ging voornamelijk over die groep. Ja, ja. En je zag dus mensen die, die wij toen daar hebben ontmoet, met name ook een, een jongstel die door de Heuvelstraat in Tilburg liepen en toch heel enthousiast waren over hoe het hier allemaal ging. En ook hun wensuitspraken, zij in ieder geval, dat ze over vijf jaar vloeiend Nederlands zou spreken. Ja, ja. En toch wel op de vragen over en hoe gaat het dan straks met jullie kinderen, als ze nou ook verkeering krijgen en zo, bleef toch wel de, de islam... Ja. Een, een rol spelen van een, een van de inter, interviewers zei van ik vind het te vroeg om daar nu al een uitspraak over te doen, want ja. zijn dochter was een vrij jong. Dus hij zei vraag me dat maar eens over tien of vijftien jaar nog maar eens een keer. Ja, ja, ja, ik vond het ja. wel heel interessant. Ja, ja. Had jij nog iets uit de Nieuws. Nou, wat ik uit Goorlen opviel, was een ingezonder stukje vanmorgen in de krant. Ik weet niet, ik ben de naam even vergeten, maar dat ging me voornamelijk over de Tilburgseweg. Die oh. nu van de ene kant naar de andere kant gaat en hoogstwaarschijnlijk in de plannen van de gemeente weer twee kanten in moet. En hij vroeg zich af, in wiens belang is dat nou? Ja. In ieder geval niet in de, het inwonersbelang, maar hij had toch wel het idee dat het toch hoofdzakelijk in het belang was van de aangrenzende winkeliers die dan hoopte toch wat meer klandigie te krijgen. Maar hij verzag ook wel de nodige problemen... met fietsers en wandelaars en parkeren enzovoort. enzovoort. Dus ik ben ook zeer benieuwd hoe, hoe dat, dat, dat gaat verder aflopen. gaat aflopen. Ja. Ja, ja, ja, ja, want ik vind eigenlijk die, eenri die eenrichtingsverkeer... dat is tamelijk ja. veilig. Ja. Ja. ja, dat idee had ik ook. Ja, ja, ja. En ik heb geen enkel idee of, of de middenstand er nou schade leidt of geleden heeft of veel schade van ondervindt. Het is nu een vrij rustige weg... En je kunt daar als voetganger en als fietser kun je daar netjes over veilig rijden. Ja, veilig, ja. ja. Ja, dat is ook zo. Frans, heb jij nog... Uh, ja, ik, nou, de vluchtelingen was eigenlijk ook mijn thema. Maar uh, uh, ik schrok van de week even toen in, in het nieuws kwam dat uh, er ineens weer gepraat werd over invulling van de hoek Kalverstraat weg. <laughs> ik denk, het zal toch niet waar zijn dat er vandaag morgen een buldozer komt en alles weer vlak maakt met die prachtige tuin die, prachtige tuin. die er aangelegd is. Ja, ja, ja, Want we hebben ja. nou een schitterende tuin in het centrum. En uh, uh, laat, die, laat die hoge flat maar uh, ergens anders neerzetten, denk ik dan. Uh, er zal wel iets van moeten gaan komen, maar ik hoop wel dat het, dat, het dat op een nette en correcte manier gaat gebeuren. Met alle respect voor degene die dat het daar allemaal aangelegd hebben en een, een schitterende tuin van gemaakt hebben. Ja. ...afgezien daarvan, het is heel uniek... ...dat je in het centrum van Goorle dus ja. ...een prachtige tuin hebt. Ja, nog, en, ja. uh, maar ja, ik heb het ooit eens een keer aan een politicus gevraagd... ...en ik wil afwezen welke politicus dat is geweest... ...maar die zei, nou, dat wordt voor Goorle ...wel een hele dure tuin, zegt hij... ...want het ligt wel in het centrum van Goorle, ...maar ik denk, ja, wat, wat willen ze daar dan nou? Appartementen gaan bouwen? Ja, dat was toen sprake van. Dat, dat was toen, toen sprake van, wel, hoog, ja. Ja, hoog. Ja, ja. Ja, ja. ja, ik had ook een, een ja, nieuwtje, nieuwtje, een vraag... En het is toch een wat vrolijker onderwerp, carnaval staat voor de deur. En um, ik zag ze zaterdag alweer de carnavalskranten uitdelen en verkopen. En uh, ik vraag me af hoe het dit keer gaat met de carnavalsoptocht. Want de carnavalsverenigingen, de wagenbouwers zeg maar, die hebben geen ruimte meer om hun wagens te bouwen. En ik ben heel erg benieuwd in hoeverre dat consequenties heeft voor de optocht. Dat Hoeveel uh, wagens zou dat straks betekenen dat we een optocht hebben ja. met één of twee of helemaal geen wagens? Ik toten. las dat ook in, ja. in, in, in, de, school, in de krant, stond het, geloof ik. Hè, het ja, ja, ja. En ik las dat ook en ik had zelf de idee: zo van ja, oh, ja. ja, ik ben benieuwd wat voor optocht, optocht dit, dit jaar gaat worden. Want ja, er zat wel wat, wat vooruitgang in de optochten als je het hebt over kwaliteit ja. en, ja. en, en ja. onderwerpen. Ja, het ja. zou jammer zijn als dat ja, door gebrek ja. aan ruimtes weer teruggaat naar alleen kon. maar loopgroepen... die ja. thuis of in het ja. vuurtje thuis... die ja. nodig in elkaar geknutseld ja. hebben. Ja, inderdaad. Bovendien gaat er een stuk cultuur... een ja. ja. goorle ja. die gaat toch dagben... Oh. Ja. Ik zei al, ik denk dat uh, Goor, Goolse Kringen vandaag een unicum gaan krijgen. Namelijk dat ik mezelf moet interviewen. Maar dat is unicum is niet meer. Ben jammer. Niet, uh, jammer. Welkom. Wij zijn alvast begonnen met ja, wat was er in het groot, nieuws. Groot gelijk. Like. En, ja, en, en, um, en, en, en ja, ik ben helemaal van mijn apropos. Ja, maar we hadden het over de carnavals. Oh, carnaval. In hoeverre dat consequenties heeft dat er, uh, de wagenbouwers geen ruimte meer hebben om hun wagens te bouwen. En, uh, en wat ik ook... Ook in carnaval, ja, um, dat heb ik wel uit het nieuws. Dat wilde ik aankondigen, dat uh, carnavalsconcert zaterdagavond 30 januari in, uh, in, te, in het Jan van Bezouw Centrum, theaterzaal. En dat wordt helemaal, de theaterzaal wordt een soort circus gemaakt. Dus Zo. het carnavals op t, carnavalsconcert is in het thema van circus dat was mij. Heb jij nieuws, ben? Uh, Heb je al de vooruitblik van het Brabants Dagblad uh, nee, behandeld? Dat, nee, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat heb ik nog niet behandeld. Maar dat dat doen ik tegenwoordig ook. Hè? Dat mag Ik weet niet doen. of onze gasten dat <laughs> weten. Wij uh, krijgen wat voorkennis van wat het Brabants Dagblad gaat publiceren. Uh -huh. En jij uh, hebt dat uh, bij de hand zo? Ja, ik nou, ze gaan het, het hebben over uh, Harry van der Ven, die wordt ingezworen. Er uh, komen ook uh, drie nieuwe raadsleden. Ik zou eigenlijk niet weten wie dat zijn... Dat, uh, dat vindt Kim uh, wel weer een unicum, dat in de komende raadsvergadering maar liefst drie, uh, drie nieuwe raadsleden acht, worden veven. geïnstalleerd. Ja, ja. En ze ja. gaan uh, aandacht besteden aan uh, wat, wat uh, doorschuivingen en wat uh, nieuwe gegadigden voor, voor het winkelcentrum. Ja, ja dat, uh, dat zal het uh, Komende, en dan de, de, de Hovel of echt zeg maar het winkelcentrum al beginnen vanaf de Tilburgseweg? Nou, dat weet ik niet. Dat, dat weet dat je ook niet. er allemaal bij, hè? Ja, ja. Tilburgseweg, de Hovel. Wil ja. jij dat er, een, dat er nieuwe uh, mensen komen, nieuwe ondernemers, die winkels gaan uh, weer gaan bemallen? Ja, ja, meervoud weet ik niet, want er is ook sprake van dat, dat er iemand gaat, gaat verkassen, doorschuiven. Dus dat is niet echt nieuw, nee. maar... Nee. Nee. Een beetje meer bij elkaar. Had jij zelf nog ander nieuws? Behalve? Uh, hebben jullie al teruggekeken op de week van de vluchteling? Ja, dat hebben ja. we uitgekeken. Oh, dat is goed. Nou. Nou, goed dan en die uh... was heel succesvol verlopen. Ja, behalve, en het was misschien, ook leuk. behalve misschien de eerste avond. De eerste avond, was, uh, was die niet, de, was die niet uh, goed? Of niet goed bezocht? Uh, of niet, uh... Vond ik zelf, uh, ja, dat is natuurlijk een persoonlijke mening... Hè, maar vond ik eigenlijk uh, niet zo goed, nee... Die avond met, uh, met de NOS-medewerker Joos van Poppel. Ja. Tenminste, er werd beloofd dat, dat we eerst de, de feiten en een gedegen analyse zouden krijgen van, van het hele vluchtelingenvraagstuk. met wat getuigenissen van, van vluchtelingen. Maar daar was natuurlijk geen sprake van. We kregen een beetje de rafelige achterkant te zien van het journaal. het ja. was een beetje onthutsend hoe rafelig dat eigenlijk is. Ja. Zodanig zelfs dat je zegt: ja, moet ik er nog naar kijken? Wat beslist niet zijn bedoeling was, want uh, nou ja, hij, wilde, hij wilde een beetje in de keuken laten kijken. En, en, uh, maar dat had op mij het effect van, uh, nou, weinig betrouwbaar eigenlijk als het, als het er zo aan toe gaat. Ja, ja, net op radio hoor ik dat 60% van die vluchtelingen uit Syrië niet echte oorlogsvluchtelingen zijn. Dat hoor ik net op radio. Ja, ja, ja, andere radio. Ja, ja. Economische ja, ja. vluchtelingen. Ja. Ja, ja, dat vermoeden dat dat, ja. dat bestaat, dat toch een groot gedeelte dat kan je meelift. Ja. Noord-Afrika, Algerije, als je uit ja. Algerije komt. Ja, of van uit Marokko. Die, die had het daarover op het journaal om zes uur. Oh ja. Dat, dat zo'n beetje de helft economische vluchtelingen zouden zijn. Ja. Ja, maar ook daarbij dat... kan je de vraag stellen, ja, moet je is... die mensen dan weer? Want moet je mensen terugsturen naar een land waar ze geen enkele toekomst hebben? Maar dat ja, is een ander. vraag. voorstellen kan je voorstellen dat, ja. dat uh, ja, die Maghreb, dat dat, dat daar van jonge mannen die geen werk hebben. Ja. Dat die denken van nou, kom op, nou ja. is de, de kans om naar Europa te gaan. Ja. Maar ja, dat zijn eigenlijk niet de vluchtelingen die bedoeld zijn in het uh, ja. Ja. vluchtelingenverdrag. dat is ook zo. Ja, hoeveel procent, we... ja, zei Frans Timmermans? Ja, ja, dat de ik hoorde 60%. Heb. 60% zou niet? Niet oorlogsvluchtelingen uh, zijn. Dat zou betekenen voor Duitsland, die een miljoen heeft uh, binnengekregen, dat, daar, uh, dat er maar 400.000 mensen zijn die echt uh, op orlof. die titel uh, ja. een aanmerking zouden komen? Ja. Tja, Het is een onderzoek dat is gedaan. Dramatisch. Dat wordt ook nog oh? een heel Het drama. was een uh, ja. onderzoek, en rapport. Maar. Ja, nou ja, de Week van de Vluchteling verder is die, hoorde ik de lezingen van... van um, Jus Ballin was erg goed en Kader Abdullah was Uitstekend. erg goed. Ja, ja was wij hadden hoor, Ja, En ik had zelf met Joop Jonkman hadden wij een, een workshop georganiseerd vanuit de, de Filosofisch Café. Die was ook redelijk goed bezocht en die was ook, ja, viel, ook, viel ook goed, was ook interessant... En de dialoog natuurlijk met de mensen zelf. Hè, dat, ja. De uh, dialoogtafels. Ja, ja, ja. Er waren wat weinig mensen zelf. Dat was, ja. was jammer eigenlijk. Hè. Er waren drie tafels. Ja, ja. Aan twee tafels waren er vrij, vrij recente vluchtelingen. Aan onze tafel zaten vluchtelingen van, van 23 en 25 jaar geleden. Ja, die, ja. die hebben we toen nog maar uh, mee ja, laten doen als zij het vertellen. Ja, maar ja, oké, okay, die kunnen dan wel vertellen hun beleving ja, ja, ja, ja. hoe ja. zij ja, ja. geïntegreerd zijn. Maar goed, ja, ja. Nou, ik ja. vond de zaterdag waren er een aanval ja. in de bibliotheek en het was ook een heel uh, uh, heel. Uh, heel uh, Gezellige uh, ambiance. Het, het lief allemaal, het praten, en het, het was de, er, waren de, er waren mensen van het AZC uit Oosterwijk die uh, het een en ander vertelden hoe die procedures allemaal lopen, en, uh, welke stappen er gezet worden, waarvoor dus je statushouder wordt. Mm. En dat uh, is wel heel leuk. Want ik was vorige week zelf bij een Syrisch gezin. Om met een tolk om daar te praten. Om te kijken of je wat kon ondersteunen vanuit onze stichting. Mm -hmm. Omdat wij dus natuurlijk ook nogal wat verzamelen. En die kom je dan hier ook op ja, zaterdag ja, ja, ja, ja, En dan, ja, dan is het, dan ja, is het meteen ja. iets van een klik. hè? Ja. Ja, ja, ja, dat is ja, ja, heel uh, ja. Uh, mooi. Ja, ik was dus morgens. <coughs> kwart over elf, half twaalf. Ja. En uh, toen waren ze nog druk aan het opruimen en doen. Maar er waren wel al mensen die... Ik weet dat er toen verschillende mensen die belangstelling hadden voor taalcoach. Want ik wilde me daar ook... Eens, ik had ook wat vragen over te stellen ik stond een beetje in de rij toch wel. Ja. Dus, waren, ja, er was dus ook wel belangstelling voor. Ja. Maar ik wou gaan naar het onderwerp. Goed, he? gaan we naar het onderwerp. Ja. En dat is inderdaad 25 jaar bestaan van stichting Hulp aan Roemenië. Ja. 25 jaar. Lang hè? Lang. Een hele periode ja. Ja, mijn eerste vraag is dan Roemenië. Waarom Roemenië? En toen de tijd, waarom hebben jullie toen de tijd voor Roemenië gekozen? Ja, ik zal, dat, zal ik dat heel kort uh, heel proberen kort, ja. even te zeggen? Ja. Dat is natuurlijk al wat vaker aan de orde geweest. Uh, ja, dat was de aanleiding van uh, de val van het communisme, de val van Ceaușescu. Ja. En uh, uh, waarop uh, uh, die beruchte uh, kerstmis in 1989. En waarop uh, in Nederland gereageerd werd door het Rode Kruis. Uh, want ineens uh, kwam alles in de openbaarheid. Dat ging in een razend tempo. Ja. Uh, en, en je zag natuurlijk de meest slechte dingen die je maar kon bedenken. Kindertuizen, psychiatrie, dat kwam allemaal ineens uh, voor ja. ons heen. Ja. Uh, waarop het Rode Kruis heeft gereageerd met uh, acuut uh, starten met uh, hulp. Met pakketten die Nederlanders konden samenstellen. En dat is eigenlijk ook het begin geweest van onze stichting. Ja. Omdat er ook mensen uit Golen dat gingen doen. En uh, wat eigenlijk niet mocht, maar, maar dat deed men dan toch wel. Hoezo, wat uh, mocht niet? Uh, je, mocht toch, je mocht niet zomaar je naam en je adres met een kaart of zo in die doos doen. Want oh. uh, dat moest allemaal een beetje, uh, beetje neutraal gebeuren. Anoniem gebeuren. Anoniem. anoniem. Ja. anoniem. Maar okay. dat deden toch mensen. Uh, en zo uh, waren er ook uit Golen en uh, in de stad Sibiu. dat is een vrij grote stad dus uh, Hermanstad eigenlijk, uh, daar, kwam, uh, daar kwamen die wat van die pakketten en van die kaartjes binnen. En daar zijn mensen vanuit de stad, Sibiu, gaan reageren naar die Nederlanders die, uh, die hadden gereageerd met een pakket. En ja, ja. dat is eigenlijk het begin geweest dat hier een groep was van toen tijd van vrijwilligers die daar naartoe gingen met een auto en een aanhanger. En het was stampvol, want er moest toch zo nodig veel naartoe. En veel, veel uh, ja, kleding. Kleding en voedsel. Ik weet niet wat ze allemaal bij zich hadden. Ik was er toen nog niet bij betrokken. Wij geen van drieën. Ja. Uh, maar dat hoor je dan uit uh, verhalen. Dat uh, men heel enthousiast daar naartoe ging. En daar ging half Nederlands een beetje naartoe. Want men kwam elkaar allemaal tegen onderweg. De grenzen er zaten. Want toen konden ze ook helemaal niet be bevatten aan de Romeinse grenzen. Er kwam nooit iemand binnen. Ja, ja. En ineens <lacht> stond het vol. <lacht> Kilometers. Met vrachtwagens, met, met Precies, ja. Ja. nou En dat is het begin geweest waarop een jaar later uh, want men was daar geweest en dat was toch wel blijkbaar uh, dat schept dat, dat dan toch heel snel een band, hè? De, de gever en de, en de vrager en uh, dat brengt mensen hè, hoe ver het ook is, en ja. qua taal en alles, dat maakt dat allemaal niet meer uit, dat brengt mensen ja. wel bij elkaar ja, ja, ja. nou, toen is een jaar later dus deze stichting opgericht en dat is nu 25 jaar hoeveel mensen, uit hoeveel mensen bestaat die stichting? Op dit moment Ja. Bestuur van vijf mensen ja. plus zo'n 30 vrijwilligers toch, toch ja. nog steeds en jullie verzamelen nog steeds uh, spullen in of doen jullie ook nog andere dingen nee, wij hebben, wij hebben tot, tot een jaar of vijf geleden hebben wij uh, erg veel transporten gedaan dat was vooral een materiële hulpverlening van, van het voorzien, volledig voorzien van nieuwe bedden voor het verpleeghuis. Ja, nieuwe, voor, voor hun helemaal nieuw. Maar dat waren allemaal hooglaagbedden van hier. En onder, onder andere van de Elisabeth. En, en, en school en zo. Daar hebben we enorm veel aan gedaan. Er zijn vrachtwagens met schoolmeubels. Alles is daar naartoe gegaan. Dus uh, uh, de, de, de, de, daarmee uh, veranderde er een heleboel qua kwaliteit. Wat droeg het toch bij aan een dus de kwaliteitverbetering van het onderwijs. Ook van de zorg. Het is dus gigantisch vooruit gegaan. Ja. Uh, maar een jaar of vijf geleden hebben wij uitdrukkelijk gekozen uh, om meer projectmatig te gaan werken. En uh, we hebben op dit moment, en dat kan misschien Dikke wat we over zeggen. Uh, een project voor kinderen met uh, verstandelijke en be fysieke beperkingen. Uh, zijn we aan het ontwikkelen om daar een centrum voor te. Uh, ja. dat een centrum komt met, met mogelijkheden voor therapieën, opvang van kinderen en de ontlasting van ouders. En ook, ook het ouders ondersteunen en begeleiden in, in het omgaan met hun kind. Dat is een van de belangrijke projecten. Want het project is het Family to Family. We hebben nog steeds het project, dat is eigenlijk het project vanaf het begin. Waarbij nog steeds een aantal gezinnen hier, Tilburg, uh, Goore, Tilburg, maar ook nog elders, uh, een gezin aan hebben. feiten hebben we geadopteerd. En dan de medische zorg en het onderwijs en de vooral de sport, daar hebben we. Daar hebben we eigenlijk op toegelegd. Ja, ja. ja, er is uh, sinds enige jaren is er een jonge hoofd van school en die promoot nogal het sporten vanuit de optiek van saamhorigheid, samen dingen doen. Er zijn ook, uh, de, de leerlingen hebben verschillende achtergronden, verschillende culturen en ja. om die samen te brengen vindt hij sport een fantastisch middel. En wat je dan heel belangrijk vindt, dat die sporters ook herkenbaar zijn met een tenue. En dan zie je daar dat een sportgroep allemaal een oranje tenue heeft met verschillende logo's erop. De logo's die VOAP hier vroeger had. Okay. En een andere groep die heeft een GSBW sportkleur. En dat maakt verder niet uit wat erop staat. Het gaat alleen over de kleur. Jullie zijn de oranje en jullie zijn... De, de andere kleur. En dat, dat, dat bindt mensen schaambaar, die, die jeugd ook. En uh, daar hebben we heel veel in geïnvesteerd. Uh, uh, ja, die zijn gigantisch duur, dus als wij ze he, kunnen leveren, graag. En ook, zoals Frans ook zei, van, in die beginjaren heel veel... Meubels, heel veel meubilair. Nou, het, de, de Roemeense overheid die investeert daar wel wat meer in. Maar echt over leermiddelen en schoolmaterialen, dat nog niet. De kinderen moeten vaak zelf zorgen voor een schrift en een potlood en een gum en dat soort dingen meer. Ja, de wat arme gezinnen blijft dat toch erg moeilijk. Om dat dan ook uh, te hebben elke keer als die kinderen naar school gaan. Er is een leerplicht... Zoals hier ook, het, het, het, het controleren van die leerplicht is, een beetje, is wat moeilijker. En je ziet dan ook vaak dat ouders afhaken of de kinderen afhaken, dat de motivatie daarbij ontbreekt. Als wij dan een stukje kunnen bijdragen door het kunnen geven van die, van die leermiddelen, dan wordt die drempel wat ja. lager en ja. kunnen kinderen toch naar school gaan. Ja. Daar zetten we ook heel veel op, op in. En willen wij een familie ook steunen, dan is ook een van de vereisten, de kinderen gaan naar school... Als blijkt dat dat niet zo is, dan stoppen we er ook mee, hè, omdat we dat toch wel heel belangrijk vinden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus de kinderen moeten naar school. En dat kunnen we in samenwerking met het hoofd van school kunnen we dat prima de, de vinger aan, aan, aan, aan de pols houden van, op, hè, dat dat ook gebeurt. Een paar jaar geleden heeft een, een ex-onderwijzeres die heeft het plan opgepakt, het project opgepakt om iets te doen voor de kinderen met een handicap. Een x-aantal kunnen naar school... met kunst- en vliegwerk... maar de grootste groep blijft thuis... en hebben weinig perspectief zijn dermate... en ik heb dat dat niet kan... en zij zag dat toch met leden ogen aan... en is begonnen met... vrijwilligers bij elkaar te roepen... die die gezinnen regelmatig bezorgden... die iets leuks deden met de kinderen... iets meenamen voor de kinderen... de ouders ook een stukje ondersteuning gaven... een stukje motivatie gaven... om, dat, om die zorg voor hun kinderen... te blijven doen. Je ziet in... Uh, in Roemenië dat daar religie, straf van God en dat soort dingen die wij misschien hier vroeger ook hadden, dat, geld, dat speelt daar nog heel sterk. En het is heel moeilijk om die kinderen een beetje ja, los te weken, is misschien niet het juiste woord, maar om daar iets mee te doen en daar ook die ontlasting van die thuissituatie. Ja. In onze optiek hebben wij daar een bepaald begrip voor, maar in hun beleving zit dat nog niet zo, want dat, is, dat hoort nou eenmaal. Dat zegt mijn geloof dat dat geen last moet zijn, maar dat moet ik toch blijven doen. Ja. Toch kijken we of, dat, of, of we daar iets mee kunnen doen. Op dit moment hebben we met de universiteit van Sibiu... een x-aantal leerlingen, studenten van de afdeling sociologie... die gaan daar een onderzoek doen. Wat zijn nou de hulpvragen van al die kinderen... en hoe kunnen we daar het beste een antwoord op geven? En dat zal, zoals Frans al zei, hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk wel resulteren... in een, iets van een dagcentrum waar je de kinderen... ...op kunt vangen, waar je ze les kunt geven... ...waar je ze fysiothera fysiotherapie ja. kunt geven... ...iets van logopedie kunt geven... ...en zeker ja, kinderen een stukje perspectief in tijd en in dag. Want zeker de zware en die kinderen ja, hebben na school... ...tot 18 kunt ze op school en dan is het eigenlijk klaar. klaar. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan ja. ook volledig afgestudeerd zijn... ...maar dan hebben ze in ieder geval een dagbesteding gehad... Ja. Ja. ...en dan, dan valt het weg, dan valt het stil. En de perspectief zeker voor die kinderen is, is heel mager... ...activiteitencentra of zo, of dagopvang... ...of iets wat wij hier kennen... ...dat kennen ze daar überhaupt, uh, absoluut niet. En heeft dat ook te maken met... met inderdaad ...de visie die de ouders erop hebben... ...net wat jij noemt, dat die kinderen... een ...straf van God zijn, in plaats van mensen die met... Uh, nou ja. ...zou dat nou, ook een rol zijn? Ik denk feen. niet... Ik ik denk nee. niet nee, ...met, met, met zo'n dagopvang in Sibiu... Ja. ...heb je de mogelijkheid dat de kinderen... ...naar een dagopvang gaan. Alleen, wie betaalt dan de ja. reiskosten? Ja. Hè? Dat is toch 25 kilometer heen... ...25 kilometer terug... ...ouders hebben geen vervoer. Hoe gaat dat dan? En de wet- en de regelgeving is voor de meeste ouders nog erg onduidelijk. Zelfs voor ons en ook voor, voor Roemeense mensen. Want de ene dag is het zus en de andere dag is het weer zo. Ja. En dan moet je elke keer maar weer op participeren. Uh, ik zie jouw jaar knikken. Zij is... Uh, ja, je ja. Bent ja. Roemeense. Dan moet je aan het komen. Ja, ja. ja, hoe dat komt... Uh, ...dat heeft alles te maken eigenlijk met de politiek... ...en vanaf de politiek dan verandert heel veel... ...dus afhankelijk van wie nu aan de macht is... ...zijn ze rechts of links... ...dan verandert meteen ook die wet... ...dus dan heb je van één dag naar andere... ...beginnen in en ...dan is in één keer totaal iets anders... ...dus dat komt vanuit... Uh, ...Bukarest, zeg maar... Mm -hmm. ...al die regelingen... ...en op sociaal niveau... ...is eigenlijk uh, heel weinig veranderd... Uh, ...na de val van communisme... En mensen met beperkingen, dus met handicap... ...dan zijn ze nog steeds eindelijk een taboe voor de gezinnen in Roemenië. Dus uh, die willen ze niet zo laten zien of ze mee op straat lopen. Net als hier dat ja, ze dat met een rolstoel... Dat is een beetje het laatste waar je aan gaat ja, werken aan ja, ja. ja, ja. kinderen met handicap. Dat ja, willen ze ja. niet laten zien, nee. Het is een taboe. En ja. het is ook schaamde van, ja, mijn kind ja. heeft een handicap... ...en wil ik niet mee op straat lopen... En dat wordt ook niet zo gemakkelijk in de maatschappij geaccepteerd. Nee, al niet. die oostbloklanders. Op scholen, ja, dus het moet daar nog veel aan gewerkt worden op scholen om, hè, om bijvoorbeeld. Dat doen ze heel goed. Ja. Dus die directie daar die heeft het goed begrepen. ...vanuit Nederland wat verwacht wordt... ...en dan worden kinderen daar goed geïntegreerd in die school... ...maar dat is omdat Stikting daar al zoveel jaren komt... Mm -hmm. ...en dat hebben ze dat opgepakt... ...maar in andere steden, dat is nog heel triest. Ja. Dus, uh... Uh, zou je wat kunnen vertellen? Je, je zegt het zelf zo even: uh, ...zo na de val van het communisme is er niet zo gek veel veranderd... Uh... Ik ben in het begin van de jaren zeventig op vakantie geweest in Roemenië. Uh, jawel, toen was daar uh, het regime nog stevig in het zadel. Uh, goede betrekkingen overigens met, uh, met het koningshuis hier en zo. En, ja, ja, ja. En reisjes ja. over en weer. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, dat was allemaal uh, ja, ja, ja, ja. koek en ei. Maar ik herinner me wel dat dat mijn indruk van, van het land was. Arm, arm, arm, arm. En een beeld dat ik daarbij heb, dat is uh, de vrouw die met één koe aan een touwtje in de berm, langs de berm van de weg, die, die koe. Is dat nog steeds? Nog steeds. Is dat, dat nog steeds? Dat is nog steeds. Is, is, is dat nog steeds? Nog steeds. Ja. Dat is onvoorstelbaar na 25 jaar oh, van de communisme. Je dus dan... zal dat niet meer verwachten. En als je daar rijdt, misschien, we hebben nu ook stukje autobaan, als je van de andere kant van Hongarije nu komt, en als je op die autobahn bent, dan zie je misschien deze beelden niet meer. Maar als je binnen doorrijdt, dan zie je ja, nog steeds. Je wel, ja. nog steeds uh, cool. En je ziet oudere mensen meestal die langs de weg met een koe of een paard. Dan, uh, ze toch, te er is nu toch ook een actie van ouderen. Ik dacht ook Roemenië, de Oostbloklanden, dat die zo arm zijn dat ze, dat ze, geen, dat ze heel slecht behuisd zijn en helemaal geen warmte hebben ja, dat en dat ja, er toch ook ja. geld ingezameld wordt. Dat is in Roemenië ja. ook zo. mensen vinden eindelijk nog ja. heel hekken wat die hier in Nederland met die stichting ook rond uh, gaan met zo'n. Uh, potje voor, voor Roemenië. Dat we geld ja. en Collectebus. De collectebus, ja. collectebus. Ja, a, yeah. En nou doen we niet meer, maar als je bij de deur gaat, dan zeggen met ja oh, Roemenië kan toch niet, want die Is zitten in de een Europese EU, Unie. Ja, Unie. Ja. Ja. En dan denk ik, ja, Roemenië was niet voorbereid om in de Europese Unie te komen. Naar mijn inzicht, ik weet het, het zijn andere strategische hmm. doelen geweest, ja, dat ja, we aan ja. die grens zitten met de Arabische ja. wereld daar en zo, maar Economisch, sociaal, daar was Roemenië niet voorbereid en nu nog steeds niet. En is het niet. nog steeds niet? En nu uh... nog steeds niet. En ik ben bang dat straks, in 2019, zal Roemenië ook die euro moeten aannemen. Moeten aannemen. Moeten. En wat dat zal gebeuren. Oh ja. Dus dat, sprake dat van? is... Ja, ja, ja. ja het nou, mijn, je, uh... ziet, je, ziet, je ziet ook weer een een beetje, hè? Als ik Polen kijk, ontwikkelingen hmm. in Marije. Ja. De, de, die verrechtsing, die, die, die neemt Osma toe. Ik, ik heb zo'n beetje het idee, dat, dat ja, ik weet niet wat daar de oorzaak van is, maar uh, ze hebben natuurlijk een enorme opleving gehad, met name Polen, Hongarije, en men gaat nu weer terug naar, uh, bijvoorbeeld, ik hoorde dat in, in Hongarije het Engels op school afgeschaft is weer, kinderen leren weer Russisch. Dat is, dit, ja, dat is een beetje politiek uh, eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht ja. dat ze niks van de Russen moesten hebben. Jawel, Kaczynski. Poetin met uh, Orbán, hè, dat is ja. die prime minister, dat zijn ja, heel ja. goede vrienden. Orbán en Poetin, maar, ja. maar Kaczynski en Poetin toch niet? Ja, goed, wie bepaalt daar? Nou, ze zijn heel pro-Russie. Ja. Hoe komt het dat is... Roemenië toch zo vreselijk arm blijft? Want wat je, wat je ja, beschrijft, ze zeggen nou, dat er 25 jaar mag je. Dan weet iedereen corruptie. Ja. Dat, corruptie. Uh, corruptie. corruptie. corruptie mag arm. Ja. ja, dat is het. En dat is op alle niveaus. Corruptie mag arm. Overal waar je gaat, nu nog steeds. Uh, begin ja. met gezondheidszorg, dan hebben we daarover. Ja. Uh, ouders kunnen nergens naartoe met kinderen met beperking, maar ook gewoon als je ziek bent. Dus nog steeds wordt verwacht dat je betaalt. Nou, ik, ik zal je vertellen, ja. ik heb een, een goed contact met een van die huisartsen uh, daar en um, die liet mij in mei zien uh, uh, dossiers want in elk dossier van een patiënt staat ook in wat zijn inkomsten zijn ze zegt, ik, kan een aantal, ik, heb, ik heb overwegend een praktijk, ze, met gigantisch veel armen. Mm -hmm. dat, dat, dat klopt ook, dat zit daarin. Er, zijn, er zijn acht kerkdorpen die er omheen liggen om de centrale dorpslisten. En eh, nou, daar staan, dan, dan liet men een aantal zien van, van 40 euro in de maand, 50 euro in de maand, 60 euro in de maand. En dan moet je weten dat een consult al sowieso 5 euro is. Zo. Ze zegt, een nou, heleboel mensen betalen mij niet, die kunnen mij ook helemaal niet betalen. Ja. Ik moet ze wel hulp geven. Ja. Ik vind dat ik ze hulp moet geven. Ja. Dus zegt ze, dus, als arts heb je, het, heb je het behoorlijk pittig om dat toch te kunnen realiseren. Ja. Nou, Dat is ook voor ons de reden waarom wij wel zorgen bijvoorbeeld voor medisch materiaal. Wij krijgen eh, van eh, groothandels van wat, over, wat terugkomt naar hun, wat mensen niet meer nodig hebben. Van thuiszorgorganisaties hier, eh, van verschillende... Groeperingen krijgen wij allerlei medisch materiaal, van kathetermateriaal tot stoma-materiaal, heel veel incontinentiemateriaal. Wat vroeger anders mensen toch maar in de veldsbacht gooien, want ja. de apotheek neemt het niet terug. Dus nou hopen we alleen dat heel veel mensen dat bewaren ja. en aan ons geven. Ja, ja. Want als je daar ziek bent, gehandicapt bedlegerig, dan heb je niet vanzelfsprekend incontinentiemateriaal. Ja. Dan moet je maar zien hoe je je eigen behelpt. Ja. Ja. ja, want dat was mijn volgende vraag aan jullie. Jullie verzamelen nog steeds materialen. Ja. Ja. Alleen vroeger kan ik me herinneren dat je je, als je je kast opgeruimd hebt, dan kon je naar de stichting Roemenië. Ja. En was er was toen de tijd ruimte ja. bij de kerk en er ja. lag ongelooflijk ja. veel ja. kleding. En ja. waren vrouwen, vooral vrouwen, ja. kleding aan het uitzoeken. Ja, dat doen jullie niet meer uh, ja. Jawel, doen we nog wel. steeds. Ja, alleen kleinschalig. Ja. Wij, zitten, wij, wij hebben niet meer de luxe dat we hier in het centrum een ruimte kunnen hebben want de gemeente die heeft voor ons niks daar, wij lopen de deur plat maar dat lukt ons van geen, geen kanten maar goed, het, dat is het beleid hier wij hebben, als je, als je uh, daar het kruispunt uh, mm -hmm. komt en je gaat rechts naar Tilburg rechtdoor ga je naar Riel dan heb je daar zo de commanderie ja. ken je waarschijnlijk. Ja. Nou, daar heb je een boerderij op de hoek en daar die, die schuur die mogen wij hebben van die uh, mensen die man is zo vleedig... Op zwak is dat. Zeg je? Op zwak ja. Ja, ja, ja, daar in het maar Op zwak Dat, ja. dat is ja. nou, En daar, eh, daar eh, brengen wij onze spullen natuurlijk die we inzamelen. Mensen kunnen daar niet terecht, omdat wij... Ja, daar, daar wonen andere mensen, dus ja. daar kun je niet zomaar lopen. Nee. Dus wij gaan over ophalen. Mensen bellen ons op. Uh, uh, ik heb eens hmm. staan. Hmm. En, uh, of ze komen brengen als ze te zijn. Dat, dat is nog steeds. Dat, ja. ja, we, ja, we <coughs> doen dat wel wat gerichter. ja hè? Vroeger ja. hadden we heel veel... Uh, voedsel, kleding, nou ik denk in de hoogtijd een keer met 12 vrachtauto's van 90 kub dat is bijna niet te doen daar kan het op nauwelijks in dus dat doen we niet meer we proberen toch wat meer de mensen daar te bewegen tot het nemen van initiatief tot zelf wat dingen te doen en zoals Frans zei de basis is nog wel steeds dat gezin ...hier helpt de gezin daar mm -hmm. en uh, de andere uh, hulp die we geven is dan meer gericht op de kwaliteit van zorg... ...de kwaliteit van onderwijs en niet in grote getalen dat je een hele lokale inricht met meubels... ...en trouwens is ook niet meer te betalen. Nee. Want, hey, maar het gezin, gezin, gezin helpt gezin, is uh, financiële hulp. Dat kan een financiële hulp zijn in, in, in de vorm van, van, van voedselbonnen, niet in de vorm van geld geven. Nee. Nee, we hebben daar drie of vier winkels waar mensen inkopen kunnen doen. En dan krijgen ze van onze stichting daar, of van de associatie daar, krijgen ze een bon. En met die bon kunnen ze dan in een van die vier winkels eten kopen. De, de winkelier levert aan het eind van de maand die bonnen in bij de vereniging daar. En die krijgt daar zijn geld voor. Daarnaast is er nog steeds dat er ook gericht materiaal gegeven worden, kleding... Uh, uh, misschien een keer een bed of een bank... of mm. dat soort dingen, mm. of een kachel. Of, ja. Ja. Zijn er uh, uitwisselingen geweest... zoals je dat uh, had met, met, uh, met de muziekscholen... met de stichting Goordekast en Goosk. Met, met groepen uit uh, salisten? We hebben het wel gehad... Uh, maar dat is het laatste vijf jaar niet meer. Wij hebben op een bepaald moment... Uh, leerkrachten, dat was ik denk, een man of tien... aan leerkrachten die hier twee weken hebben stage gelopen... ...kennis gemaakt hebben met het ja. onderwijs zoals we dat hier kennen en peuterspeelzaal. En we hebben uh, een paar jaar geleden nog uh, een, een, een activiteitenbegeleidster van, van het verzorgingshuis daar. Ja, uh, is geloofd, die is hier ja. ook drie weken geweest en die heeft uh, stage gedaan binnen activiteitencentra's voor mensen met... Uh, Fysieke beperkingen, uh, via dit. Ouderen, vooral ook. Vra, ja, vooral ja. Ouderen. ja, dat was ook een heel goed initiatief. In, in het verzorgingshuis waar zij werkte als psycholoog. gebeurde verder niets behalve de medische kant, maar dan was het ook gedaan. Ja. En zij wilde ook overdag die mensen daar wat, wat bezigheden aanbieden. En ze is drie weken hier geweest. Ze is op. Uh, uh, Activiteitscentrum in, in Tilburg geweest... Ze ...is in verschillende bejaardenhuizen geweest... ...om te kijken wat daar zo gebeurt overdag... ...en wilde dat dan ook introduceren... Ja. ...Ginder. Wij hebben haar toen ook... ...van materialen voorzien... ...maar op een gegeven ogenblik ...besloot de regering om de salarissen... Van, ...van dit personeel... verpleegkundig personeel... alles wat in de overheid dienst, ...met 15 of 25 procent te verlagen... ...ja, toen was het voor haar minder aantrekkelijk... ...om daar te ja. blijven werken... Ja. En ja, ze had veel kwaliteiten en goed inzicht en wilde het er iets van maken, maar moest toch om financiële redenen kiezen om voor iets anders te doen. En ja, dat zijn toch wel wat, wat strubbelingen die je regelmatig tegenkomt, waarvan je zegt van ja, we willen iets op gang brengen en dan gebeurt er ergens iets en dan begin je weer... Dat ja. ja. gaat moeizaam dus. Ja, ja ik ja. heb goed, maar, ze goed nieuws. nieuws ja. Ja, ze krijgen 10% per 1 januari. Ze krijgen Kijk. weer 10% terug. Dus ze krijgen Kijk. 25% af en dan krijgen ze krijgen 10, 10%. Dus nu ze gaan 10 15%. Procent. Krijgen 10%. dat kan weg. je in Nederland niet doen, hoor. om per salarissen 15% nee. te verlagen. Ja. Maar kom, maar 10 kom jij uit, is uh, uh, uit Saliste, uh, CBO, uh, of, uh, Ik kom uit uh, Brasov, dat is centraal Roemenië bij Transylvanië. Niet ver van Sibiu, dat is 120 mm. kilometer mm. van Sibiu. Ben jij... Via die actie uh, uh, Ghole Roemenië hierbij betrokken geraakt? Of, of op welke wijze ben, heb jij aangehaakt? Uh, uh, ik ben getrouwd met een Nederlander en ik woon in Tilburg. En vanaf 1991, eind 1991, ben ik eindelijk bij de stichting als vrijwilligster gaan werken. Hmm. Het tolk, vertaalwerk en nu, ja. de laatste jaren, doe ik eigenlijk meer consulting hmm. ja, ja. op ja. verschillende ja, ja. gebieden. Dus ik ben ook al heel lang. Uh, heel lang erbij betrokken? Ja. ja, en van allebei kanten. En nu zit ik eigenlijk meer in uh, Roemenië. Je zit meer, woon je meer in Roemenië? Meer in Roemenië. Oh, ja. Ja. En ja? zodoende is een uh, stichting Zuster, zal ik zo zeggen. Of in samenwerking met een stichting uit Saliste. Ja. En daar help ik ook mee. Oh, dat is wel een belangrijk verbindingspersoon maar ja. natuurlijk. Uiteraard, uiteraard ja. Ja. Ja. ja. Liliana, ja. Die, kan ook, die kan uiteraard letterlijk vertalen, maar ook de emoties vertalen. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. cultuurverschil ja. is groot. Ja. En Liliana. Liliana. Liliana. Liliana, ja. ja we kennen Liliana een stichting. Ja, ja, dat lijkt wel veel Ja, dat ja, ja, ja, Liliana Fonds. Ja, ja, ja, ja, Liliana Fonds, ja. <laughs> ja, Het <laughs> is niet van mij. <laughs> nee, <laughs> nee, nee, ken die nee. nee, nee. nee. Ja, zeg, zij komt uit de omgeving van Brasjof en dat is een heel bekende stad. Heel een toeristisch, dat is winterschool. Ja, naar ben bent u geweest. In Sinaya, in de kapaten. Sinaya, ja. Ik ben zeker bij Bran, ze noemen nu Dracula. <laughs> ah, dat ja. klinkt ja. beter, ja. maar dat heeft heel goed gedaan, want ja. het heeft ja. heel veel toerisme daar aangetrokken, die kastel. Dus dan zit ik daar 15 minuten vandaan. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, wat, dat, wat wij horen en wat ik ook zie als ik er ben, dat het toerisme er toch wel behoorlijk aan het aantrekken is ja. in ja. Roemenië. En mensen zijn altijd heel lang huiverig geweest. Ja, Roemenië, daar ga je toch niet naartoe en, en, en dan hoor je al die negatieve verhalen. Maar het is maar, een land, hè? Maar het is gewoon een schitterend land. Je, en je vliegt er in 2,5 uur naartoe. Ja, en ik denk dat dat... Uh... De, de vakantiebestemming is een beetje uh, moeilijk en, en, en schaars gaan worden. Dus je kunt best naar Roemenië. veilig waar je zegt, hey, ja, ja. Roemenië is veilig. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik lees ja, bijvoorbeeld, ja. kijk, Poetin heeft tegen de Russen gezegd... ...ga maar niet meer naar Turkije, okay, want die wil daar dus die, die Turken... Ja. ...of Erdogan vooral treffen. Maar ja. ik lees dat ook weer, Nederlanders... Turkije gaan meiden. Dat stond vanmorgen ja, in de ja, krant, ja, ja. ja, je moet ook ergens ja. naartoe hè, als je op vakantie wil. Nou, ik zal je, je vertellen: ja. als, als, je, als je een, een vervent wintersportliefhebber bent. Ja. nou, ik zou zeggen, ga naar Roemenië. Ja. In de omgeving waar wij zitten: Poiana. Dat zijn dus prachtige skiwoorden. Nou, en dat kost je niks. Ja, niks. Ja. Het, het is niet te vergelijken ja, met, ja. Oost, met Oostenrijk, ja. Zwitserland ja, ja, ja, ja, en de Alpen. Ja, ja dat dus ja. ja. ja, ja, is Ja, maar het is. Zaterdag stond er een stuk in de krant dat er, dat er promoot ook wat de, de wintersportgebieden in, in Oost-Europa. In plaats van altijd maar Frankrijk en Zwitserland. En, en dat ja, dat, dat, zo dat zo toch een prima accommodatie is. Ja, dat is het, inderdaad. Ja, en je ja. ziet ook, in, in, in mei ben ik meestal ook daar, jij ook, maar dan zie je ook steeds grote groepen met campers, allemaal de gepensioneerde, ja. vooral Fransen bijvoorbeeld, oh, ja. ja allemaal met campers, gewoon ja, allemaal daar naartoe, ja. Ah, ja. en die staan daar een paar dagen, en trekken we verder, ja. en die zijn zo twee, drie maanden onderweg. Bocaresten is ook net zoals Parijs, hè? ja. Ja, maar Die kleine nou, parijs, parijs. In parijs. Ja, Ik hoor het alweer. Ja. Uh, met vakantie naar Roemenië in plaats van Zuid-Frankrijk. Ja, dat niet, allemaal goede pensions. Zeer goede ja. pensions. Ja. Ja. eten lekker. Vanuit Eindhoven is dus ja. heel goedkoop ja. te vliegen naar Boekarest. Nou, dit is wel een praatje. Ja. En ook in Roemenië vakantieland. Ja, ja. Dortmund. Nou ja, het is te hopen dat met het toerisme het land wat meer geld binnenkrijgt, dat ze zich kunnen ontwikkelen. Dat Is dat er een goede bron van inkomsten? Is, is dat ja. natuurlijk. Uh... Ja, en, en, en uh, wat ik een heel belangrijke uh, ontwikkeling vind, is dat de huidige president, dat was de burgemeester van Sibiu. Ja. En die man heeft, dat was een, is eigenlijk oorspronkelijk een, een Duitser. En de Duitsers, uh, ja, vroeger hebben de Saxen daar uh, gewoond en gewerkt. Die hebben ja, heel ja, veel ja, gedaan. Ja, ja. Dat zie je ook terug aan de stad Sibiu. En hij is uh, uh, een. Vele jaren burgemeester geweest. heeft geloof ik wel drie of vier termijnen ja. daar gehad. En is nu de president van uh, Roemenië. Ja. En is nu keihard die uh, corruptie aan te aanpakken. Okay. Alles wat een beetje pobo en hoog is, zit in de gevangenis op dit oh, okay. moment. Ja, ja. Dat is een goede Het is een goede man. Ja. Zeg je? Johannes. Johannes. Johannes. Johannes. Klaus Johannes. Klaus Johannes. Klaus? Klaus, is dat zijn voornaam? Ja, Klaus, jo Klaus, is zijn voornaam? Ja. Ja. Klaus Johannes. Johannes. Johannes. Ja. Okay. Oh ja. Hm. Nou. Klaus Johannes. Ja. Maar hij houdt van reizen, hij houdt van reizen. Ja, ja. <laughs> nou ja, goed. Oh, hij is hier veel weg. Ja, ja, ja, ja, Roemenië ja. is ook een groot land, dus hij moet veel reizen. Nee, buiten Roemenië. <laughs> um, ja. Eens kijken, we zijn zeker langzamerhand afronden. Ik heb nog een vraagje. Ik heb, staat me zo vaak bij uh, Frans, dat... Uh, dat we op een gegeven moment twee Stichtingen Roemenië hadden hier in Golen. Ja. Is dat nog steeds? Nee, nee dat was uh, de Help in the Hand, zoals ze heten. Die zijn een jaar of zes geleden uh, is een van de bestuursleden met een groep vrijwilligers uh, zijn die voor zichzelf begonnen. met, met die, sticht, die nieuwe stichting. En dat had alles te maken met het feit dat, uh, dat uh, toch hun, die groep uh, vooral uh, belang hechtte aan transport. Oh, ja. Alles blijven richten op transport. terwijl. Een andere groep, waaronder wij, uh, kozen voor meer project, projectmatige aanpak. Ja, ja. En uh, gericht naar de toekomst. En, uh, en die helpende handen staan er niet Nee, meer? die zijn gestopt. Nee. Die zijn vorig jaar zijn gestopt. gestopt. De transporten konden ze niet meer behappen. Uh, veel te duur. En uh, geen mensen meer om dat allemaal nog te doen. Ja. Mm. Dus uh, ja, ja. daar hield het ja, voor op. Ja, ja. laatste uh, november hadden ze de laatste... Een keer hun laatste transport. Ja. ja. ja, ja. Oh ja. ja. Maar die zijn gestopt. Ja. Goed, nou we zijn echt goed bijgepraat vind ik. Ja. Uh, we zitten over... in ons jubileumjaar hè. Ja, jubileum. ja daarom, daarom krijgen ja, we nu afgelopen vrijdag de aftrap ja. veel gehad. Aandacht, veel aandacht. Afgelopen vrijdag ja. hadden we de aftrap met de ja, ja. uh, pubquiz. Pub ja, onder ja, leiding ja. van Dick ja, dat was ja, en uh, ja, ja, dat ja, de guldenraker zat ja, ja, goed vol. Ja, ja, ja, ja. En ja. gaan jullie nog meer festiviteiten? Nou, 17 februari is de bingo. Een grote bingo. Jubileum bingo. We willen in maart een symposium uh, organiseren. Daarvoor hebben we Olaf Tempelman uitgenodigd. Uh, een journalist van de Valskrant, die toch veel over Roemenië schrijft en, en, en, en weet. Een beetje in het kader van uh, Roemenië toen, Roemenië nu en hoe, hoe ziet er Roemenië morgen uit in het kader van hulpverlening daar. Ja. In de beginjaren waren er toch honderden, ik dacht 500, 600 Nederlandse stichtingen die allemaal richting Roemenië ja. trokken. Ja. Op dit moment schat ik in dat er nog zo'n 100 tot 120 over zijn. Dat is al veel? Ja. En uh, we hebben een, een, een, een, een x-aantal adressen van stichtingen met een vergelijkbare naam, althans die allemaal iets in Roemenië doen, kunnen achterhalen. En die willen we dan voor dat symposium graag uitnodigen. In maart, in het jaar van ja. En wat je ook ziet is van, zo'n artikel stond in de krant afgelopen vorige week. En dan krijg je in één keer een reactie van een, een echtpaar uit Gelderland. Die hebben een Roemeense jongen geadopteerd uit Sibiu. Nou, dat is vlak bij ons. Dus die zijn zeer geïnteresseerd in, in onze stichting. En of ze een uitnodiging krijgen. Een stichting in Meerhout die heeft in diezelfde... In, in mei zijn die installisten en die vroegen of wij een hoedemaker kenden daar. Oh, en ja. natuurlijk kenden wij daar een hoedemaker. Mm -hmm. Dus zo heb je toch contacten. Dat ja. is heel erg leuk. Nou, dat is toch ja, wel leuk. Ja, ja. Ja, ja. ja. En misschien is het ook nog leuk om te vermelden uh, dat we de school, uh, uh, je hebt dus een lager school met kuitenspeelzalen met en alles. En een middelbare school installisten. Ja. Dat is van oudsher. Die, nee, die bestaat in mei, in mei 400 jaar. Ja, ja en uh, die krijgen van ons ook. Dan uh, gaan we ook een cadeau aanbieden. Okay. Een grote nieuwe speelplaats met, uh, met alle mogelijke speelmogelijkheden van basketbal, voetbal enzovoort. Oh, okay. ja, uh... Maar ik neem aan dat tegen die tijd dat jullie dat allemaal organiseren, dat het er allemaal plaatsvindt. Dat jullie natuurlijk de plaatselijke pers opzoeken. Kunnen we erover ah, lezen? Ah, ja, ja, ja, ja, een ja, School lezen. die 400 school jaar bestaat, vier, dat is ook wel heel ja, bijzonder. Ja, ja, ja, ja, ja, ik geloof ja, niet dat er in ja, Nederland, Nederland voorkomt. Ik ja. ja. he? denk het niet. Ja, nee, ik ben nee, niks te nee, bij. Nou, nou, het nou, ja, hele ja. oude kern van de school, het oude gedeelte heeft dan nog een dat is, dat is aardig bewaard gebleven. Dat is eigenlijk een theaterzaal met, met prachtige schilderingen. En dat is nog uit die periode. Ja. Ja. Goed, we zijn uh, op de hoogte. Op de hoogte. Ja, en onze, ik, op de heb, uh, ik heb een muziekje ja. uitgezocht. Je hebt een muziekje Ja, uitgekocht. ik dacht... Uh, ja. Johan Verminne, daar was ik vroeger een fan van. Dat was een, een, een, een, een Vlaamse zanger. Johan Verminne. En Mooie dagen. Dat vond ik vroeger een hele mooie man. En ik heb hem een jaar geleden zien optreden... En de liefde was toch steeds een beetje. Oh Het is Johan Verminne, Mooie Dagen. de regende tranen binnen in mijn hart Terwijl de zon scheen op de groot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 dat je beter lachend vader wordt op mooie dagen ik hou zo van Ja, Goolse Kringen, we gaan geloof ik naar ons tweede onderwerp. Ja, dat ben ik. Dat ben jij. <laughs> Lucie, dat ben jij. Jij bent een onderwerp vandaag. Voor het eerst. Vanavond. Ja, ja, ja, ja. Uh, filosofie. Filosofiecafé. Het Filosofisch Café. Filosofisch ja. Café. Ja, ja, we draaien nu het tweede jaar. En uh, ik, ik, ik Een paar jaar geleden werd ik benaderd door uh, Joop Jonkman... Die, uh, die kende ik niet. Maar dat is ook net als iemand die op latere leeftijd filosofie is gaan studeren. En ook is afgestudeerd. Die, is, uh, die, die, die, die wist. Van mijn bestaan en ik van, zullen we samen iets? Maar ik had toen nog werk, ik stond toen nog voor de klas. Ik zei, nou, ik vind het een leuk idee, maar ik heb nog geen tijd. Maar uh, toen ik uh, stopte met werken, toen kreeg ik het telefoontje van, uh, van, de, van, van, van Paul Cornelissen. En die zei: Ik heb je op gesproken en wat denk je eraan om hier een filosofisch café te beginnen? En een, fi een filosofisch café moet je gewoon zien. Gewoon, je loopt binnen, er, er is een gesprek of er is een dialoog of er is iets en je schuift aan. Het is geheel vrijblijvend en je gaat weg als je het niet leuk vindt. En, uh, en het kost niets. Het enige is dat je dan wel een kop koffie en nadien een glas wijn uh, aanschaft. Dat heeft ook te maken, het had Jan van Bezouwcentrum, had daar uh, wel baat bij, want ja, dan is er beneden ook nog wat te doen. Want uh, s avonds zijn ze hier open en is in al die ruimtes zijn er allemaal wel vergaderingen. Maar beneden aan de bar zitten mensen en die zitten, ja, die zitten er maar en als dan daar toch in die hoek een café is waar gediscussieerd of waar gesproken wordt. Dan en hebben we een leuke activiteit, dacht Cornelissen. En een beetje klandizie. Nou, zo is het eigenlijk gekomen. Ja, dus Joop begonnen. en ik kenden elkaar niet. We zijn mm -hmm. met elkaar gaan praten. Nou, het klikte. En uh, toen zijn we gewoon begonnen vorig jaar. En uh, met, een, met, met een thema. En we hadden geen idee wat we konden verwachten. En het was vijf voor acht, nog niemand. En toen dachten we, nou, dit wordt samen een kop koffie drinken en een glas wijn en we gaan naar huis. Ja, ja. Experiment mislukt. Maar om vijf over acht... Dertig mensen aan Juist. tafel. Om vijf over acht, dertig mensen. En we hadden een socratisch gesprek voorbereid. En wat is nou de bedoeling van een filosofisch café? Dat je inderdaad met elkaar niet alleen van gedachten wisselt, maar dat je ook... Um, ik, vroeger de oude Grieken, dat weet jij ook wel daar kwamen ze bij elkaar en er werd over allerlei dingen gesproken, en Socrates een hele oude wijsgeer die, uh, die, die, die, die deed dat ook vooral en die uh, had met zijn uh, gesprek had hij ook één bedoeling, namelijk wat jouw beweegredenen zijn, dat je inzicht krijgt in waarom je de dingen doet zoals je ze doet want zegt hij, als je inzicht in jezelf hebt dan ontstaat de wijsheid dan ben je gelukkig en dan handel je goed heel optimistisch mensbeeldje daar kan je het toch mee eens zijn. Want je zit niet ja, ja. aan te kijken. Ben, ja, ja. Van, ja, ja. Nee, ik luister Eerst. alleen maar. Ja, ja. En dat is een beetje het opzet ook van het filosofisch café. Dat je gewoon uh, dingen bespreekt. En soms, Joop Jonkman, die, uh, die, die, die begeleidt de Sokratische gesprekken. Dat is meer een techniek. Dat is iets, je hebt een bewering. En uh, naar aanleiding van die bewering die je, ga, die je doet, ga je kijken hoe logisch is het. Eh, als ik, kan ik deze bewering alsmaar blijven volhouden als ik allerlei tegenbewegingen aankom, tegenbeweging aankomt? Nou, dat, uh, dat, dat moet je strak doen. Het gaat niet zozeer van ik vind of ik wil. Nee, het gaat gewoon, je doet een uitspraak en je kijkt in hoeverre dat logisch is. Dat, zijn, dat vonden veel mensen leuk. Ja. Want je leert natuurlijk op die manier heel oh, dat scherp. Dat is één op redeneren. één. Dat doet je op uh, in de groep. Dan pakt je ja, iedereen uit ja, en die ja, gaat ja, ja, dan. Ja, ja. De is dat haalbaar wat je zegt? Ja, is en, het houdbaar, Is het ja. haalbaar? nou, dat is, uh, dat is een paar keer gebeurd. Mensen komen of zelf met een idee. Bijvoorbeeld, je mag nooit liegen. Dat is ook zo'n zo uitspraak. Nou, dan ga je dat helemaal uitwerken. Oh ja, als je niet mag liegen, nou. He, wat voor consequenties kan dat hebben als je bijvoorbeeld uh, geen leugentje om best wilt doen en je kan daar mensen mee redden. Zo, weet je, dat soort dingen. Dat wordt helemaal uitgediept. Een andere techniek is ook de dialoog. En daar ben ik meer van. Dat is namelijk, je hebt een, een, een, een, een stelling een, een, en dat ga, daar ga je met elkaar over spreken. Dan gaat het niet zozeer over de techniek van hoe logisch redeneer ik. Maar dan is het meer, ieder heeft een mening of geeft een mening of vindt iets. En dan ga je toetsen van, is dat zo mij? Vind ik dat ook zo? En waarom vind ik dat? Dus dan is het meer uitwisselen van uh, ideeën. Um, en een andere en dat is, dat we ook gewoon, ja, oefeningen kan het niet noemen... maar dat vond ik overigens een hele leuke avond. van Je legt allerlei voorwerpen neer, die, uh, die, die, waarvan niet duidelijk is wat dat is. Een tuigje bijvoorbeeld, of een, een instrument waarvan je denkt, ja, wat, wat is dat nou precies? en euh, nou, dan laat je mensen beschrijven wat ze zien, en dan, toen waren er ook iets van twintig mensen, want de cafés worden heel goed bezocht, ja. en dan blijkt dat van de twintig mensen je er vijftien soorten beschrijving hebt van hetzelfde idee. Ja. Ja. Nou, Wat zit Ja, Wat is dat? En dan merk je dat je natuurlijk naar de dingen kijkt, altijd vanuit jouw achtergrond. Dus ik had een bepaald apparaat en dat wist ik ook niet goed wat dat was, maar ja, bijna de inzien natuurlijk wel, maar het was bijvoorbeeld een meneer met een technische achtergrond, en die zat het hele technische te beschrijven, terwijl een ander daar, die helemaal niet weet wat het is, zeg ja, ik kan het niet beschrijven, want ik weet niet wat het is. Ja. En de, de, de oefening is daarbij dus dat je de dingen altijd waarneemt vanuit jouw achtergrond. Nou, dat soort spelen doen we. Is dat elke maand anders? De, wat, dat wat is iedere doen? maand anders. Het is de tweede dinsdag van de maand mm -hmm. uh, dat we dat doen. Het begint om acht uur tot zijn uur. Je bent al een jaar uur. bezig, geloof ik, hè? We zijn, Dit is het tweede jaar. Tweede jaar is gestart? Ja, het ja, tweede jaar is gestart. Nou ja, alweer in oktober. Dus we hebben er alweer een paar gehad. En deze maand hebben we er twee gehad, want we hadden de, uh, de tweede dinsdag van de maand hadden we een onderwerp. En uh, nu vorige week zijn wij gevraagd door de bibliotheek... of wij ook in het kader van vluchtelingen werken. En dan hebben we een dialoog gehouden... namelijk met, met uh, het angst voor het vreemde, het angst voor het onbekende. In hoeverre is dat redelijk? En, en zo ja, waarom? En wanneer gaat het redelijke dan in het onredelijke over? Mm -hmm. Dus het is een wat abstract gesprek over angst voor het vreemde. En uh, de tweede gedeelte, dat was aan de workshop achter, heb ik daar natuurlijk een filosoof uh, aangekoppeld Die met name een hele filosofie ontwikkeld heeft over het andere, namelijk Emmanuel Levinas. Ja. Dus dat was, het, uh, dat was ook een hele leuke. Dus we hebben het niet zo specifiek over vluchtelingen op zich gehad, maar gewoon over angst voor het onbekende. Ja. En nou ja, dat was dan een dialoog en dan komt daar ook een gesprek en dat waren toch ook. Nou een tafel vol, een hele grote tafel in de aula in het, en uh, in, ja. in, in, in, in, die zat helemaal vol. Mm -mm. Je, je kent het fenomeen dialoogtafel. Hè? Gebruik ja, je met ja. opzet het woord dialoog nou. Hebben jullie dezelfde uitgangspunten en dezelfde technieken? Uh, nee, wij hebben dus iedere keer verschillende technieken. En de dialoogtafel, daar hebben wij zelf nog. Het is nu het dit keer dat we gevraagd zijn om iets met die vluchtelingen te doen. Maar verder hebben wij weinig met de dialoogtafel. Heb je wel eens gedaan? Ik heb het ook nooit gedaan. Oh, nee, nee, nee, nee, ja. nee. Jij wel, Frans? Is, nee, ja, ja, heel bijzonder. Ja, ja. ja. dat is. Uh, ik heb het nou, nou twee keer gedaan Volgens en jaar, ja. uh, ik, ik heb nou wel in de gaten dat het altijd hetzelfde gaat. Je krijgt uh, om te beginnen een set uh, spelregels. Er wordt uitgelegd wat dialoog is en wat het niet is. Ja. Uh, dus er uh, dus wordt heel strak ook uh, aan de hand ja. gehouden. Een aantal uh, van, uh, instanties uh, waarin je spreekt. En, uh, maar, maar goed, het gaat er nou niet om wat die dialoogtafel doet. Maar dit is dan mijn vraag... Uh, als zo'n avond begint, Filosofisch Café, gaan jullie dan ook wat... wat uh Spelregels erin brengen. Ja, we gaan, zeker als het Socratisch gesprek is, gaan we inderdaad uitleggen wat de bedoeling is. Namelijk dat je niet met meningen moet komen, maar dat je dan moet echt spreken vanuit jouw eigen ervaring. En waarom jij tot die stelling komt. En dan moet je dus niet van ik vind of ik heb gelezen dat. Nee, dat is allemaal taboe. Dus bij een Socratisch gesprek leggen we ook echt heel erg uit wat het is. Vooral ook omdat de tafel zit steeds vol. Dus er is duidelijk behoefte aan. Het is een vaste kern die altijd komt, maar er oh, ja. is ook altijd groepen mensen die nieuw zijn. En en dan zie je ze weer. En dan zie je ze na een paar maanden zie je ze weer terug. Dus dat, dat, dat, dat, dat uh, wisselt nogal. En dan moeten we toch wel uitleggen wat het is. Maar het ja. is vrij kort en krachtig. Ja. En die, die Sokratische gesprekken. Er zijn mensen die dat fantastisch vinden om te doen. En die zitten daar dan ook. En dat doet Joop met name, want die is al scherp. Ja. Die is ook getraind in gesprekstechnieken. En, maar er zijn ook mensen die het wel leuk vinden... om van gedachten te wisselen met elkaar. Mm. Maar ja, het en gaat het wordt, niet samen natuurlijk. Dat, het is nee, ofwel dat, het een dat, of het ja, ander. Ja, ja, ja, dus dat doen we dan de, een, de ene maand dit... en de andere maand dat. Dus ah, ja. dat wisselt per, ja. per avond, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is niet zo van dat de technieken... Een vraagje, Lucie. Is het in het Grand Café? Het is hier gewoon in het Jan van Bezouw. Het, het is gewoon in het Grand Café. Ja, en ja, ja. en uh, is het... Uh, ja, want dan zit je met, met een groep aan de tafel. En, en elders wordt er geroezemoest. En, en uh, is men het lachen en het joelen. En, ja, is dat niet storend? Dat wil storend zijn. Als het storend is, dan verschuiven we naar de bibliotheek. Dan zitten we achter in de bibliotheek aan de grote tafel. Maar dan, dan wijken we uit. Dan, dan, ja, dan, zoek dan je toch uit. Rustiger... Maar dat is maar één of twee keer gebeurd. Want meestal is het rustig in het, uh, in het café. Ja, ja. ja. ja, ja. En, en, het is elke maand? Of elke... Het is iedere maand. De tweede dinsdag van de maand. Van 8 uur tot 10 oh. En om klokslag 10 uur stoppen we er ook mee. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, uh, je mag afkondigen. Je bent begonnen, je mag eindigen. Nou, doe jij maar, want seconden. ik had het voorbereid. al nou, ja, voorbereid. goed, dit was uh, Godse Kringen. <laughs> Wij danken onze gasten. Frans Pasmans en... Liliane. Lianne en Dick. en... Dick. En uh, ook Lucy, die ook onderwerp was van uh, deze avond. Uh, dit was Godse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.